Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van het treinongeluk in de deelstaat Odisha in India is opgelopen naar zeker 288. Er zijn zo'n 850 gewonden. Er zijn honderd ambulances en bussen ingezet om gewonden te vervoeren. De verwachting is dat het aantal slachtoffers verder zal stijgen. Het ongeluk gebeurde toen een passagierstrein ontspoorde. Daarna reed er een andere personen trein tegenaan. Mogelijk was er ook een goederentrein bij betrokken. In de Canadese provincie Quebec zijn 10.000 mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. In de stad aan de kust is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten van Quebec hebben gevraagd om hulp van het leger. In heel Canada hebben de afgelopen weken al tienduizenden mensen hun huis moeten verlaten vanwege de bosbranden. Die zijn veel groter dan in andere jaren. Bij de bestrijding worden ook honderden brandweerlieden uit de VS en Zuid-Afrika ingezet. YouTube laat video's waarin wordt gesproken over fraude... bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van drie jaar geleden voortaan staan. toe werden die video's met die onterechte claim verwijderd. De afgelopen jaren gebeurde dat volgens YouTube tienduizenden keren. Moederbedrijf Google zegt dat het beleid is aangepast... om te voorkomen dat politieke uitingen worden ingeperkt. De Amerikaanse liedjeschrijver Cynthia Wells is overleden. Samen met haar man Barry Mann was ze een van de succesvolste naoorlogse schrijversduo's...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 Het weer. Vandaag wordt een zonnige dag met 20 graden in het noorden en zo'n 23 graden in de rest van het land. Ook de komende dagen is het zonnig en droog. Het wordt dan tussen de 16 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Yes, toevallig, jawel. wel. leeft het is is dan kort... en we zijn druk bezig allerlei dingen aan te sluiten. En dat is nog altijd even een beetje tegenvallen. altijd weer. Welkom, dames en heren. Uh, goedemorgen, allemaal. Yes, ja, zijn er in uh, grote getalen vanochtend? Nou, ja, zeker. Nog even een, uh, een theorietje, natuurlijk. Ik um, I just, just want to say, can we, can we all get along? Can we, can we get along? Ja, ik laat hem toch elke keer mee weer horen. Ik, denk, ik hoop weet, het wel. Wie helpt het? Wie weet helpt het als we gewoon maar goed met elkaar kunnen omgaan. Ja, dat nou, kunnen goed. we. Het is een week weer voorbij voordat je weet. Zit je hier weer? En wat is ons dan blijven hangen van de afgelopen week? Nou, nou, ja, toekomst, hè? Onze toekomst, pensioenen. De Eerste Kamer heeft de wet van toekomst pensioenen aangenomen. Ja. ja, ja, ja. En uh, kan je het zo een keer uitleggen? Want ja hoor, tuurlijk. Ja, vertel. Zeggen, ze zeggen dat het uh, nu om beleggingen gaat. He, daar komt het uiteindelijk op neer. Dat het geld wordt belegd. spannend. Ja, maar dan denk ik van... Mm, tot op heden van de dag van vandaag is het toch alleen maar beleggingen. Dus wat verandert er dan eigenlijk aan? Volgens mij komt het er ook op neer dat iedereen straks een pensioen krijgt. Ja, ja, dat is de mooie... Maar ik had ja, het maar dat, dat hij het al zo? Ja, dat was sowieso. Maar hij, kon, hij kan zo in één keer stijgen... maar hij kan zo, soms ook zo weer dalen. Als dus je de goede tijd zit... Ja, <laughs> dan, dan, dan, dan zit je de goede tijd... dan krijg je, je 4.000 netten in de maand... en dan plots denk je... Oh, joh, de beurs is gestart. dan krijg je nog maar 1.000. Ja. Nou ja, dat, dat ja. Klinkt, zo klinkt het wel. Ja. Ja. Dus dat is een beetje... ik denk niet dat wij daar problemen mee hebben. Maar is dat alleen is het, het ABP... of is dat ook bij uh, een andere Alle pensioenfonds? Zeker. Ja. We gaan vanaf 1 juli, wordt daarmee de wet van kracht. Maar uh, ja, dan komt het hele gebeuren, dat hele circus. Er moeten nog afspraken worden gemaakt en dat gaat jaren duren. Oké. Okay. Tegen die tijd zijn wij al dood. Dus dan. als je volgend jaar nou, met bewijs van met pensioen gaat, dan heb ja? je marzel, want dat duurt nog jaren. Ja, oh, oké. Okay. Ja, ja. nou, ik ja. kijk me echt zo aan. Ik ga ah. volgend jaar nog niet. <laughs> nee, je ziet er hartstikke jong uit. <laughs> Dank je wel. Jazeker. je bent er net begonnen met werken. Ja, precies. Ik, ben nog, uh, <laughs> ik kom nu, net uit het ei. Nou, ja. wat, wat ik als nieuws had, wat ik. Uh, wat mij zomaar tegenkwam, van dat uh, El Pacino en Robert De Niro allebei vader zijn geworden. Nee, ze dus zijn allebei de ene is 79 ah. en de andere is 80. En het is een jongere dame volgens mij, hè? Ja, dat moet haar zelf. Ze hebben we geadopteerd, dat kan natuurlijk oh. ook nog. Moet je, je voorstellen dat <laughs> je zeg maar, op, op latere leeftijd een uh, uh, relatie krijgt met een van die heren. Die zegt, nou, ik wil eigenlijk nog een kind. Hoe moet ik dan gaan werk. En die wil drie keer per dag. Nou, ze zien er ook een beetje moe uit. Uh, <laughs> ja. wat sneller. Hoe oud zijn ze? Want dat wil ik 79 en 81 of zo. Jezus. Jezus. Ja. Je ja. moet er zelf wel niet aan denken nee. hè? op onze leeftijd, maar op die lijst helemaal niet meer. Ja, maar ja, allemaal, alles wat die vrouw is doet te houden. hè ja. Ja. Happy, happy ja. wife, happy ja. life. Dan hou je is, dan je ze, dan hou je ze vast. Dat is misschien wel waar. Ja. Een ja. jonge vriendin, en die wil nog wel even een kind van je nog. Jezus, het idee, idee dat je dan, dat ze dan in die slaap... Nou, allemaal laat, voor de erfenis. Waar je misschien wel warm van wordt is. Harry Styles gaat optreden. Ja, ja. Drie keer geeft hij een concert in, uh, in de arena in uh, Amsterdam. En mensen liggen daar al dagenlang voor de deur. Met Noem eens een hit van hem, want ik, ik, ik, er komt bij mij niks boven. Nee? Nee. nee. Harry is echt waar niet? Golden. Golden wat? Ja, God, Golden. Dat was een van die leuke platen van, oh. van Harry Styles. Nou, hij heeft er zoveel gehad. En hij heeft altijd een leuk iets in zijn shows. De vorige keer belde hij bijvoorbeeld een vader op. Van een vrouwelijke fan. Ja. En die vrouwelijke fan vond het heel moeilijk om uit de kast van haar te komen. Oh, hij heeft ging, het even gezegd heeft tegen je Hij gezegd tegen je vader. Van, hé uh, hey, ouwe, ja, ouwe. Ze, is, uh, ze is gay en ze is niet spot. zeur, hè? Nee, <laughs> precies. Dat oh, ga ik je bezoeken. Hey, en onze Harry komt toch uit uh, de voormalige boyband uh, One Direction. Juist. En Ons hij is, de is de nog Harry? maar 27 ook, hè? Dat is echt bizar yes. gewoon. Kras. Yes, yeah. En zo op zondag... Ja voetstuk staan. En heel veel mensen... halen heel veel kracht uit zijn optreden. En hoe hij eruit ziet, hij is eigenlijk gewoon... wat is hij? Non-binair of zo? Hij die kleding die aan. Het is vrouw, het is mannelijk is alles door elkaar. is eigenlijk hoe ze het over hen hebben. Ze vergelijken hem ook met de nieuwe Bowie en Mick Jagger. Oh, oké. Ik denk dat hij nog echt iets moderner is zelfs. Dan zij waren destijds. Maar goed, dat moet ook. Goed, het is Toebak Dat we met die nu stopgouwen. daar wordt wat interessant informatie. Maar we verwachten niet daar veel van, hè. Het niet te hoog in, zou dus ik altijd zeggen. dit moet even een plaatje achter. Ik ben al voor de natuur al. Back en Gamma Ray. het fijn. A gamma Ray, alweer een jaren geleden. Modern than guilt. Oh ja, over de toekomst waar we in balans zijn geraakt. Nou, ik neem echt geen kinderen, hoor. Nee, ik wil de kinderen niet in deze wereld wegzetten. En dat ging vorige week nog op de televisie erover. Ja. Ja, dat ben ik zo ontbapend. En dat is zeker niet door dat ik 80 ben. Nee. Nou, dat zeker niet. Nou, dat is wel weer mooi. Toen Zijn zo'n uh, oude uh, man die er nog steeds uh, kinderen produceert... die de wereld moeten gaan redden. U überhaupt nog En die heeft ook nog wat geld te spenderen. Dat is ook nog mooi, hè? Want ze, ze erft ook nog wat geld van zo'n grote ster Al Pacino. En die andere gast? Uh, Al Pacino en uh, Robert de Niro. Robert de Niro? Ja, die vind ik wel leuk. Die kunnen wel het verschil maken in den wereld. Zoals ze zeggen, daar zou ik het wel mee kunnen. Robert De Niro. Die vind, ik, die vind ik wel een hele leuke uitstraling. Heb je, hem, heb je de laatste foto's van hem gekeken? Ja, dan? nee, het is niet meer zo. Het is niet meer zo. <laughs> je maf, wees maar. Maar ja, toen altijd. die film van hem. heette het niet Awakenings of zo? Want toen was oh. hij uh, helemaal katatonisch. Dat was een bepaald medicijn. toen was hij plotseling weer uh, wakker. hele. Ik vind, hele Was dat kliniek. Robert De Niro? Ja, dat was Robert De Niro. Oké. Okay. En, uh, oh, ja. en, en die andere uh, gast die overleden is. Die, uh, die, die, die, die was dan uh, de dokter. Wie heet uh, die nou? Die is overleden. Die. Uh, nou, ook die leuk word, ja. Robin Williams. Robin, ja, wat goed. Ja, dus je Robin weet hem. Williams, zeker, dus je ja. kent die film waarschijnlijk ja, goed, wel. Ik heb, ja, ik ben altijd geïnteresseerd in dat soort dingen. Is dat op waarheid gebaseerd? Dat is op waarheid gebaseerd. Dan ga je de echte filmpjes kijken. Want die zijn er ook echt. hè, van die, van, uh, Dat ze een bal afvangen en dat ze heel scherp zijn. Ja, ja. Dat haalt het niet bij de film, hoor. Nee. nee. Het... Oh, je, heb jij met, uh, met mensen met dat uh, syndroom nee. gewerkt? Nee, dat zeker niet. Dus ik zou het toch niet kunnen laten om steeds een bal te gooien. En af en toe reageer ze te laat, toink. Nou, ik, ik had wel eens een cliënt, die was wel een beetje van het harde. En die uh, vond het ook altijd leuk als ze uh, de, de vraag niet goed beantwoorden. Dan zeg nou dan heb je smaak aan de feest te pakken. En dan moest ze altijd lachen harde ja. smak of een zachte smak. Nou, wil ze maar een harde smak. Mocht ik een even een, een klap okay. in het gezicht geven. Nou, dat lekker. Dat vond ze wel leuk ook. Nou, dat mocht ook nog. Ja, dat mocht ook nog. Nou, Ja, ja goed. Zeg. Dat zijn afspraken. Ja, dat, uh, ja, goed. Er moet geen camera bij zijn, maar dat zie je dan op de, de televisie... of wat noem je dat op uh, Instagram, wel heel erg raar. Ja. Maar goed, soms dan ga je op zoek naar gekke dingen. Om mensen iets te laten uh, ervaren. Weet je? Als je je leven lang in een rolstoel zit en niet zoveel ervaart... dan wil je soms wat dingen. Ja. Ja, ervaren gewoon. Moet ja. Sta, eigenlijk altijd sta je buiten de maatschappij. Hè? Als je in een rolstoel zit en je kan verder niks bewegen... alleen in je hoofd en je kan ook niet spreken... ja, wat ervaar je dan? En dat is heel moeilijk in te leven. Probeer dat maar eens in te leven. Ja, maar er zijn ja. genoeg dingen die ik uh, nooit in, in, heb in hoeven leven... en toch uh, ook niet niet wil ervaren. nee. Ja, ja, soms, ja, soms moet je het wel even doen om met dat soort mensen te werken. En ze misschien ook iets te kunnen bij, iets kunnen geven in ja, het ja. leven. Goed. Weet jij waar de plaats Wedde ligt? Wedde. Het schijnt namelijk uh, dat, er, uh, dat, dat er via Twitter echt een enorm knots, gek, gigantisch bord patat. Kon je dat kopen met stukjes lumpia, bamischrijf, mexicano, pindakaas, gewokken ei. Ja. Dat helemaal leuk. En het heet Zwijt voor de kop. Dus dat je zweet op de kop krijgt omdat het zoveel is en lekker en zo. En het was helemaal trending op Twitter, dat wisten ze helemaal niet. En waar was het? In Wedde. Wedde. En er, uiteindelijk is er een jongen langs geweest. En die uh, wilde helemaal uit Maastricht komen rijden om die zweet voor de kop uh, te proberen. Dus het zal wel ergens, uh, ergens misschien in Groningen zijn. Ik ga het zo even opzoeken. Maar het is wel heel, heel bijzonder hmm. dat uh, de, er, is er gewoon een Twitteraar die uh, dat helemaal geweldig vond. En, uh, en die heeft gewoon 3,5 uur gereden voor een patatje. Dat is toch wel uh, ongelooflijk, hè? Daar ja. kan jij je helemaal niks bij voorstellen. Echt ongelooflijk gewoon. <laughs> ja, dat is zeker. Zo zit je gewoon echt een uur lang op zo'n uh, zo mobiel te kijken. En dan denk je van... De, ja, och, dat ik. Ik, ik is, wil ik eten. Ik, ik weet ik er helemaal niks anders ik te doen. Ik moet gewoon even kijken naar uh, hoe die eruit gaat zien, die zweet voor de kop. Ja, ja goed. Ik <laughs> denk, uh, Marco, je moet misschien een klein stukje opschuiven. Want ik zit er altijd tegen een, tegen een speaker aan te kijken. En dat zit eh, oh, toch niet echt... Uh, dan heb ik volgende keer gewoon een leuk fotolijstje meenemen. Nee, die kant. je moet een klein beetje die kant staan. Dan kan ik je nog een beetje aankijken. Vandaag ging de krant ook nog lezen over iets gek. Een feest in Noord-Hollandse dorp Sint Maarten. Ik kom uit Sint Maartensbrug. Dat is wel grappig. Alle inwoners hebben meegeleefd met Sylvia. Ze had namelijk haar knalroze kakatoe. Coco was ze kwijtgeraakt afgelopen zondag. En ze waren met z'n allen aan het zoeken geweest. Die ambulance er ook bij gekomen. Overal gekeken. Maar nergens was je hij gewoon te vinden. Tot de gegeven kreeg een telefoontje. Toen was je in het dorp dat is er vlakbij, was hij gezien. En daar zat hij boven in de boom. En via Facebook, en dan blijkbaar werkt dat heel snel... had ze een opruipje gedaan voor een... dat hij naar beneden kwam? Nee, voor een lange ladder. En dat was er binnen een paar minuten was er een lange ladder. Oh. En toen uiteindelijk kon ze hem in de armen sluiten. Wat een mooie beruchte, zeg maar. Oh. En Sylvia bedankt iedereen die er al mee heeft gewerkt... om haar kakatoe weer terug op haar schouder te krijgen. Applaus. Wat mooi. Ik heb nog even gekeken, het is inderdaad... Uh... Dat ligt in Maastricht en die gast die komt dus vanuit Maastricht naar Groningen. Naar boven Groningen. Zo. En hij heet Ralf hij zegt, sinds ik die tweet gezien heb, laat ik het niet meer los. Als ik 100 likes heb, dan ga ik erheen. Maar ondertussen heeft hij gewoon heel veel likes gehad. Ik zal eens kijken hoeveel hij er nu heeft. Echt, die kilometerheffing moet echt heel snel komen, heb ik ah. zelf het idee. Denk je ook niet? Ah, ja. Voor mij is dat wel helemaal ja. de oplossing gewoon. Vandaag een heel stuk in de krant er ook over. Nou straks nog meer wetenswaardig. En natuurlijk even de Zandvoortse berichten. En wat hebben wij nog meer? Geschiedenis! Is yes. maar even de Wombats. Elke plaat die ze maken is werelds. En deze ook weer, that's what it feels like. Ecstasy, tragedy, doom. I monsters to the back your hotel. I think I might have arrived too soon. I hear the birds harmonize between your yells. I thought it would be more my style. A new bag and an overnight kit. I only ever did it once in a while. Is this what it feels like to feel like? Of your hotel, I might disturb the sign on your room and smash through with the weight of the liberty bell. Ik zou denken aan een uh, film uit de jaren 60 of 70 met Alain Long. Dus dat doet het een beetje aan het denken, doet het een beetje Frans aan. Ik ken de naam. De slash, slash Shadow Poppets. En bestaan sinds 2006. En dit is een van de grote hits. En Alex Turner en Miles Kane. Die ook alweer solo carrière hebben gemaakt. En die hebben ook wel weer een link met de Arctic Monkeys. Die ook een beetje dit soort muziek aan het maken zijn. De Arctic Monkeys waren vroeger een beetje stevig met gitaar. Momenteel zitten ze dus ook een beetje in dat... Uh, nou, dat Franse Janson, maar dan in het Engels. Wil je het nog volgen? Nee, hoeft het ook helemaal verder. Nee, niet echt, nee. nee. Goed, de voor the Wombats. En uh, een van de laatste dingen was This Is What It Feels Like. En dat is mooi om te zien. We kijken de wereld in. En ja, vandaag uh, kort al opnieuw... de, de inspiratiebron voor... Uh, entus, Entusiablen. Ja, in, Filippo Borro. Die, uh, die is overleden. Ach, hij ja. was 72. Hij en... stond aan het hoofd van dat champagnehuis Pommery. Ja. ja. Die film was zo leuk met die hele mooie... Uh afro-europeaan. Ik moet even opletten hoe ik het zeg. Oké, okay, maar die donkere man gewoon. Ja, ja dat een je hoor. Oh. Ja, ja. ja, het is altijd wel grappig om dat soort dingen te zien. Ja, en het is natuurlijk wel een beetje geromantiseerd. Ja. Maar uh, ja, ja, Dat hij dan gewoon s'nachts keihard ging rijden met die auto met hem erin en dan door de politie aangehouden worden en dan, uh, dat ze dan gaan wedden. Ja. Dat ze wel of niet een bon krijgen, weet je wel. Omdat ja. hij uh, een invalide vervoert naar het ziekenhuis. Oh. Zogenaamd. Oh. Ja. <laughs> ja. Ja. En het geweldige stukje dat hij dus uh, op... Uh, uh, uh. Ja. Bird with the Fire dan gaat dansen. Want dan had hij een heel saai concert daar, omdat hij jarig was. En yeah. nee, hij van, nou, kom op jongens, we gaan nu even dansen. En dan zag je een hele groep ging dansen. Oh, Beetje geweldig. stijfjes en zo. Maar ja. dat is uh, ook een, de, een uh, stukje film die je uh, af en toe nog los tegenkomt. Oké. Okay. Nou goed, dat is alles leuk te zien. Zeg je helemaal niks, hè, geloof de, ik. Deze film... Ja? Ja, dat is natuurlijk dat is dat dat wel, Maar, maar dat er ook zo'n. Uh, zo, zo uh, dat plaatje van Earth Went Fire. En dat het dan, ja, uh, dat soort dingen dat weet ik allemaal niet. Maar nee? het, zelf, het, is, het is altijd leuk omdat dat mensen begeleiden die uh, heel veel geld hebben. Dan kan je alles. Ja. ja. Maar het <laughs> dit komt niet altijd voor dit, hè? Ah, nee, <laughs> maar het mooiste voor. wat ik vond eigenlijk. Of het mooiste, het, uh, ja? het merk is dat hij dan gewoon kokend water op zijn been gooit. Hé, uh, nou, je voelt dat gewoon helemaal niet, hè? Zo. Het okay. is een zijn een beetje voorbeelden. Oh, Allemaal een goede wereld. ik sla mijn wereld. maar die ik sla mijn cliënten, maar die doet het gewoon met kopen het kopen beetje ja, hij beetje echt beetje een hij echt beetje oh, een hij een beetje hij beetje een beetje een beetje een hij een beetje een beetje en een beetje je <laughs> Red voor goed. Nou, iets anders, Marco. Voor ik ja. hier helemaal in verzonden? Ja, dan kan je de film te horen ja. krijgen. Dat moeten we ook niet hebben, natuurlijk. <laughs> wel hartstikke leuk. Ga hem thuis gewoon even kijken, dan heb je het goed beeld. Ja, oh, zeker. Nou, ja? dan ga ik niet naar de biscoop met mijn geld, maar met mijn goede, dure verdiende geld ga ik naar de supermarkt. En even een vraagje hebben bij jullie. Doen jullie dat? Reken je jezelf bij de kassa of ga je naar de zelfscan? Oh, de zelf. Ja, ja, ja, ik, ik, ik ga wel naar de zelfscan. Ja. Nou ja, Action die uh, zegt uh, van nou ja, nu de winkeldiefstal toeneemt, uh, stoppen wij met de zelfscan. Ik vind het een heel goed idee. Ik ook. Ja. Ja is dus uh, een briljant idee. Uh, oh ja, briljant idee. is gewoon simpel als je niet uitkomt met het geld. Dat je denkt, ja. nou, het, misschien moeten we iets veranderen hier. Maar uh, er komt het natuurlijk op neer van: het bedrijf ontkent natuurlijk dat het iets te maken heeft met de toenemende winkeldiefstof. Ja, daar ja. kan je gewoon niet voor uitkomen. Het is vrij simpel ook gewoon. Ja. Ja. Maar wat ik wel heel verrassend vond, dat, dat wil ik nog wel even kwijt gisteravond. Ja? Bij Jinek hebben ze hmm. gezorgd dat er zo'n zo QR-code in beeld was. En dan konden de mensen. Konden, Anoniem konden ze zeggen of ze wel of niet wel eens niet afgerekend hebben en gescand. Yeah. En het was toch wel dat er toch iets van 25% het, uh, niet afrekende ja, van luisteraars. No. En dat ze toegekeken hebben waarom ze dat niet deden. En er waren een aantal die vonden van dat de supermarkt het zelf kon betalen. Maar er waren ook een aantal die uh, zeiden van ja, ze konden het zelf eigenlijk niet betalen. En daarom ja, dat het te ja. duur was en zo. Dit was, ja. Het was wel opmerkelijk oh. dat op deze manier nu live tv. Ja. Uh, gebruikt hoor, ja? Dat, ja was, dat, dat, dat vind ik ook een opmerking. Dat is wel, weer, wel, weer, wel grappig. Ja. En uh, ja, iedereen heeft het wel eens gedaan. Ik bedoel, ik ben vrij eerlijk daarin. Ik let ook nooit op de kassabond. kijken Mijn vrouw staat echt wel minutenlang nog die kassabond na te kijken. Ja, en ik dan ook. gaat ze echt terug. Ja, ik ook. En die rekent ook bijvoorbeeld de ene kiwi's af voor de andere Kiwi's. Doet je dat? Je weet wel dat die diefstal. Diebies. Ja, dat is diefstal. Dat is ook diefstal. Dus je is altijd heel creatief met de boekhouding, want als oh. je gecontroleerd wordt, nou ja, ik vind, die ik vind het helemaal niet interessant. Wat heb je daar te zoeken? Ik wil contact met mensen. Dus die, die meiden of die jongens die achter de kassen zitten, is hartstikke leuk. Ja, maar ik dan kan je dan... ook nog cash betalen. Want ik vind ook ja. uh, je moet. Uh, er was laatst dan dat je 50 Volk euro gebruikt. En hoeveel er afgaat, omdat uh, die 50 euro dat je die uh, niet cash betaalt. Van uh, hoeveel er overblijft dat de banken zoveel pakken. Okay. Mm. Per transactie is het ongeveer een cent of een mm. halve cent. Maar het gaat alle kanten op. En uh, zeker particuliere bedrijven Die moeten veel meer betalen. per Ja, ja dat is groot. Dus, ja. dus uh, dan vraag ik jou, Marco. Doe jij ook iets nog met de zelfverkend uh, kastje? Nou, nu je het, het hebt over uh, contact met mensen. Ik ga wel zelf scannen. En ja? dan neem ik mijn bonuskaart niet mee. Dus dan maak ik contact met mensen. En dan oh. vraag ik van, mag ik je bonuskaart gebruiken? Oh, oké. Okay. Okay. Dat is ook een aardig idee. Je, ja, je, ja, dan weten ze lekker niet ook wat je besteld Precies. hebt. Precies. Ja. Of dat is ja. interessant is. Nou ja, je, je wil niet weten wat ze ermee doen allemaal nou zeg zeker oh. Nee, het is echt heel belangrijk wat heeft Wilke en godsnaam voor boodschappen ah. gedaan nou ja ik je moet zeggen weten. bij die grootste supermarkt die op de kleintjes let krijg je tussendoor krijg ik bijna mailtjes van uh, dit heb je altijd allemaal genomen ja en het ook is dan net niet zo dat ze kijken van uh, hoe gaat het met uw BMI of zo? Dat, dat kan denk, natuurlijk dat ik, ook die, gebeuren. Ik ben de lage ik, kant, ik ja. moet nog wat vet gebruiken. Maar ja. ik, volgens mij is het handig om dat wel aan te pakken. Want ik bedoel, we leven over, lezen over dat het allemaal te dik wordt. Het beweegt ja. allemaal niet. Gisteren ook weer, hè? overgewicht jongeren neemt weer toe. Ja, ik heb geen idee. Misschien moeten ze wat meer fietsen. Oh, ze fietsen al zoveel natuurlijk. Ja, ja wel elektrisch hè? Oh, dat, dat, dat maar, is een oh. soort slenderen ja, moet, zeg jij altijd. Ja, slenderen ja. Ik ben want, het er niet mee eens. Maar, nee, uh, nee, het is gewoon slenderen, maar jij hebt ook een elektrische fiets. Ja, Dat zijn de theorietjes. Het is trapondersteuning heet dat. Het is een gehandicapte fiets, is het gewoon. Daar komt het vandaan. Het is een gehandicapte fiets. Nou, jongens, over elektrische fiets gesproken. Ja? Twee weekjes geleden zijn we geweest fietsen door de Zaanstreek. Ja? Niet elektrisch. Met een elektrische fiets. Fijn, hè? Maar ik was gewoon standaard in de weerstand. Ik zeg, ik ga wel op die fiets, maar ik zet hem niet aan. Ik hoef niet om te worden. En kon je het... Ja, tuurlijk. Dat was je tijd? Ja, maar het was veel zwaarder. Zwaar. Maar ik sport. Ja? Dus je hebt gewoon conditie. Ja. Dan heb je ja. gewoon geen ondersteuning nodig. Ja, maar het mag allemaal wat makkelijker in het leven. Oh. heb ik verdiening dat het allemaal wat makkelijker mag worden. Oh, nou goed, dit, dit, dit pad hebben we al zo Jullie vaak bewonderd. St Jullie op, staan nog echt op één lijn. Oh jezus, nou hou ze op over dat gelul loop. die <laughs> Tijd voor een lekker nieuwe plaat van Noah Gallagher High Flying Birds. Ja, op een einde van de trip die je hebt, gaat u de de bedacht voor de band natuurlijk. Open de door. See what you can find. Nou, het is niet voor niemand, maar het is toch allemaal onderhoudende muziek van hem. Open the door and see what you can find. Wat? En eh, wat heb je gevonden? Ja. Eh? Van die verrassingen. Je, nou, nou ga maar kijken. En dan kijk je binnen en denk ik... Oh ja, dat was het. Op nou, ja, een bepaalde leeftijd krijg je bijna geen verrassingen meer. Hè? Heb je ja. <laughs> dat denk. Ja, denk ja, ook? Binder dan dat. Dat idee. Ja, is ook zo. Oké, okay, je vrouw of de verrassing. Nou, ben benieuwd. <laughs> <laughs> nou goed, Afwachten wat voor verrassing. Maar morgen de enige krijg... verrassing die mannen willen van vrouwen is dat ze... Uh, ja. Naakt voedsel serveren. Het, het is niet zo moeilijk, toch? Ja, naakt no. voedsel serveren. Oh, serieus? Ja, vrou maar vrouwen, die, die, die willen van alles. Die willen romantische eten, kaarsen, rozen, oh. alles. Oh. Oh, Een Roze. je bang. Maar uh, mannen zeggen even, nou, als je naakt voedsel serveert, dan, uh, dan ben ik klaar. Ah. Prima. En wat is ah. daar zo moeilijk aan? Ja, zie ja. je, je bent ja, je jezelf op uit. Nou. Trek je kleding uit. Ja. Ah, ah, ja. Echt. Jeetje, ja. nee, dat maakt het helemaal niet uit. Goed, dit was de Noel Gelker en uh, High Flying Birds. En open the door en see what you can find. Nou, goed, ik ben morgen jarig, dus ik ben nieuwsgierig. Wat ja. even na oh. twaalf uur wordt mijn oh. wat wordt ge gepresenteerd. Oh. Ja. ja, en in welke leeftijd, jonge leeftijd word jij dan? Heel graag, ja, dank u wel. Nee, dat, dat, wil, dat wil ik niet in die open. Ja, zeker Hij ziet eruit als... Uh, 85? Nee, alleen nee, nee, nee, 58. Nee, nee, fysiek ziet hij er wel uit als uh, 35. Ja. ja. Als we ja. uh, ja. me van achter moeten be beoordelen, denk ik, jezus is echt een hele jongen. Van achter een lyceum en van voren een museum. Een museum. Ja, ah. Goed, het, is, het is de tijd voor mm, het nieuws te lichten. Zeker. Wat, is je dan? wat ben je dan? Hè, wat? wat ben je dan? Kweefmaagd. Tweeling. Ja, tweeling. Goed. Uh, Nieuw Noord heeft eindelijk een eigen feest gehad en het is geslaagd. Dit was de eerste keer. Er was een goede sfeer afwisselend. Gratis was er, van, was er van alles te doen. Gewoon, ze hadden daar allerlei vrijwilligers voor aangespoord. En sponspo, sponsoren die allemaal geld hebben gedoneerd om dit mogelijk te maken. Wethouder Geert-Jan Bluis heeft het geopend. En Roy van Beuringen, Roy van Beuringen, Beuringen sorry, heeft het uh, allemaal georganiseerd. Er was een podium op uh, Flemingsplein Er was een koffermakmarkt zorgens vroeger. En uiteindelijk waren er de ponykoeken. Ponykoek. En uh, uh, bij het kraam van de pluspunt. En een uh, goochelaar was er. Team Sport Teams was erbij. Op het baske basketbalplein. En er was ook nog een uh, speelgoedvijver. En die graf uh, gratis spelletjes uh, uit. Ja. Dus dat is wel mooi. Dat doen ze altijd trouwens. Binnen hoor. vijf hmm. minuten was alles weg. <laughs> en uiteindelijk uh, toen gingen ze fikjes stoken. Nee, het stond er gek uit. Ja, is uh, er een kampvuur geweest? Ja, er werd niet van al de spelletjes. En Brace ging optreden daar? Oh. Ja. ja. En uiteindelijk waren er twee... Eh, gratis kaarten voor Historic Grand Prix. Eh, die werden weggegeven tijdens een... Wat uh, was het ook weer? Open Air Wild uh, lottery. Bing, lottery Bingo. of zo. Oh, leuk. Let, so. let, let. dat was een geslaagd feest. gaat volgend jaar weer van start. Zeker. Ja, ik ben benieuwd hoeveel mensen er uiteindelijk waren. Want dat, dat, daar hebben ze het niet over. Maar nee. het was wel vol. Uh, Marco? Ja? Ja. ja. Nou, jongens, we kunnen los. Als vrouw zijn, dan kan je los dit weekend. Dat is een netwerkclub in Zandvoort. Oh. Ja, de netwerkclub... Zandvoort Business Ladies, die organiseert een, uh, in samenwerking met Twin Energy het zaken-evenement Blitzpitchen op donderdagavond 8 juni om half acht. Oh, okay. Dat start bij even bij, Eve bij Rabbel. Maar dat zegt me helemaal niet. Rabbel, dat is ja? uh, op het Louis Davids Carré naast oh. de bibliotheek. Oh, oké. Okay. Nou, nou, het is speciaal gericht op Zandvoortse vrouwelijke ondernemingen. Ik vind het toch een beetje... Na, ja. Ja, ja. Je, je, je, je het nou, ja. Je voelt Ja. Ja, Ik okay, wil okay. het woord niet gebruiken, maar uh, ik dacht even. Dus nou, als je je vrouw iets speciaals wil geven, dan... Uh... Ja, nou ja, goed, dus ondernemers. Op, ja. ik stuur mijn vrouw ja. langs. We hebben okay. toch een soort onderneming thuis. Uh, vandaag, als je tijd hebt en uh, je vindt het ook leuk voor je kinderen om wat te leren... Scouting de Buffalo's heeft een open dag vandaag. En het begint dus om twee uur, duurt tot vier uur. En het uh, is op het terrein uh, van de Scouting de Buffalo's Duintjesveldweg 9. Het is eigenlijk naast uh, de en uh, in het binnenterrein van het circuit. En uh, ze gaan dus van alles doen. Ze gaan uh, eten maken in een zelfgemaakte oven. Ze, gaan, uh, ze hebben een infostent die kan knutselen. Broodjes bakken op het vuur. En uh, ja, het, het weer werkt mee. Dus ze gaan van buiten gaan ze allemaal leuke activiteiten doen. En, Zeker voor kinderen die jonger zijn. Het is gewoon heel leuk om te leren knopen en al die dingen meer te, te exploren. Hè? Wat ja, goed. mooi is dat gewoon. Ik vind het leuk. Ik, uh, ja. ik heb er zelf ook op gezeten. Bouwkosten, Reddingspost, zuid omhoog. Er is een vertraging opgelopen van twee jaar. Er waren drie bezwaarmakers en die hebben echt alles aangegrepen om het te vertragen. En uiteindelijk heeft de rechter ernaar gekeken. Die zegt wel, oh ja, ja, recht op uh, vrije uitzicht of zo. En uh, bedrijven die ernaast zaten vonden het ook nogal... Uh, uh, veel indruk maken zo'n hele grote reddingspost naast hun strandpavioen. Nou goed, de rechter heeft gezegd: dat heeft het aan de kant geschoven. Het moet gewoon doorgaan. Het is belangrijk, deze reddingpost. En nu blijkt dus dat alles veel duurder wordt. Hoeveel duurder staat niet in het bericht te lezen. Maar ja, de bouwkosten zijn duurder geworden. Uurloon is omhoog gegaan. En de post moet echt worden vervangen, want hij bestaat al ruim 50 jaar. Dit is de post die in, Noord, uh, in, in, in, in Noord staat? In Zuid? In Zuid. Die was toch pas net? Daar hebben we een heel nieuw clubgebouw. Dat weet ik dan wel. Ja, klopt. Nou, goed, in, zelf. Uiteindelijk Oké. moet hij dus uh, gebouwd worden. En uh, hij moet echt aan een nieuwe veiligheidseisen voldoen. Want de Arbo heeft wel aan de bel getrokken. En uh, ja, goed. Uh, ja, er moet ingezet worden opnamelijk allround. Jaar uh, dat het uh, actief is op het strand. Dus je ja. moet altijd wel mensen aanwezig zijn die uh, uit kunnen rukken. Zo, in de winter ook? Ja, blijkbaar. Je ziet ja. je daar de hele dag uh, naar zo'n grijze zee te kijken. Ja, ja. Uh. Dat is het niet helemaal. Nee. Nou, ik heb nog wel een van morgen. Het, vanaf twee uur dan, uh, is de afsluiting van uh, de, de tentoonstelling Beroemd Zandwoord. Want we hebben natuurlijk heel veel oh, beroemde ja. mensen in Zandwoord ja. gehad. Ja. En uh, om twee uur uh, komt daar dus... Uh, er wordt gedicht er komt uh, uh, allemaal liedjes van Tone Hermans. Oh, leuk. En uh, als je erheen wil, uh, je museumkaart, met je museumkaart is het gratis. Uh, meld je aan via info.zandwoordmuseum.nl En als je dus uh, geen kaart hebt, dan is het zes euro... Okay. En ik zing mee, dus dan kunnen oh. jullie me live zien. Oh, kan nou, je er een stukje ik, voor zingen? Uh, een stukje zingen? Ja, over. Uh, wacht, wacht er rij even een plaatje. Ja, dat is dus misschien wel beter. <laughs> ja, goed, ik heb rondgekeken, maar echt ik kon mezelf echt niet vinden bij die tentoonstelling. Maar misschien heb ik de hoogte ingezet. <laughs> Straks meer berichten met de C-Matic. Hef van belangrijk, die heb ik ook recht op, gewoon oh lekker genieten, lekker, gewoon lekker dingen, mooi leuke dingen doen. Ik Weer zo spugen van dat soort dingen altijd. Goed, we kijken de wereld in en vandaag in de telegraaf lezen dat ze weer ja de kilometerheffing is weer aan te komen. De filen zijn natuurlijk weer ontzettend lang en het kost allemaal heel veel geld. Dus dan hebben ze dat weer bedacht. Het gaat dat 5,3 miljoen bergend in Nederland toch wel regelmatig gebruik maken van de, een auto. En eigenlijk daar toch wel echt ja, elke dag in moeten stappen. En dan hebben ze een paar voorbeelden van uh, onder andere Kristal Pijpker. Die zit 23 minuten in de auto en als hij met openbaar voer zou moeten gaan, is dat 51 minuten. Uh, Arie Kwast, uh, 28 minuten en uiteindelijk 70 minuten als hij met het openbaar voer moet zijn. En dan heb je ook Stefan Wouter, die moet uiteindelijk nog 120 minuten met de, met de opa voeren. Terwijl hij ook 45 minuten op zijn plek kan zijn. En grappig is dan wel weer een mooie voorstelling van twee oudere mensen: uh, Louis is 94 en Joe is 91. En die zeggen ook. Jeetje, betalen naar gebruik van je auto. Het moet toch niet gekker worden? Nee, hey, stel je voor. Nou, ja, dan ja. vraag ik me af, hoe werkt dat nou eigenlijk? Want hè, ze hebben het over kilometerheffing. Ja? En dan komt er een apparaatje in je auto. Want ze uh, zegt, nou, zegt nu dat ik vanmiddag... rijd ik door naar Zuid-Frankrijk. Ja, dan kom ik terug. Ja. Nou, dan en dan dan is het 100 kilometer. En dan een, een, zegt oh, Nederland: is er Heel uh, veel geld uit je heeft Heel veel uh, kilometer. Maar dan heb ik toch niet in Nederland gereden, maar buiten Nederland. Ja. Hoor. Want de kilometerheffing is toch voor Nederland, niet voor. Over de grens? Ja, ik weet niet of, het, of dat ze dat zo instellen. Het ja, zal wel over Europa zijn dan op een gegeven moment. Nee, hey, dit plan ligt er. Het zou pas in 2030 worden ingevoerd. Dus zo oh, snel gaat het ook weer niet. Maar goed, de tijd is het weer een ander kabinet. Dan gaat de wegenbelasting gaat eraf. En dan krijg je oh. dus alleen een kilometerheffing. Het is wel iets logisch, denk ik. Ja. Ja. Gebruik Of betalen naar gebruik. Het is eigenlijk, iedereen denkt van ja, belachelijk. Nee, is de oude, twee oude mensen zeggen van ja, dat is lekker. Dan is er helemaal geen plezier meer over. Ik heb jarenlang helemaal krom gelegen. Oh, je krijgt me die wel. Nederland opgebouwd. Ik ken die ja. verhalen. Ja, ja, heel leuk. Uh. Ja, ja. ja, nee, maar ik heb het er wel eens over gehad met mijn vrienden. Dan zitten we langer in de auto. Uh -huh. En dat je dan weet, als je een parkeergarage inrijdt, dan uh, wordt je kenteken al geregistreerd. Ja. En ze kunnen dus met al die camera's boven de weg... Uh. kunnen ze ook zien hoe hard je rijdt. Ja. Ja. En dan denk ik van nou, dan is de kilometerheffing niet zo moeilijk. Maar nee. we hadden het erover uh, dat je op een gegeven moment merkt... Van, waarom is mijn bankrekening leeg? Als dat koppelen aan je bankrekening, ja. dan rij je te hard. Je hebt het niet in de gaten. Dus je krijgt continu bonnen hmm. en is in één keer al je geld weg. Dat ja, ja, ik, klinkt ik, ik, met zoiets die... als de, de reizen met de trein. Hè? Je hoeft ja. toch alleen maar je, je bankpas je ervoor te houden? Bankpas. Ja. ja, precies. Maar nee. moet je er ook voor houden als je eruit gaat? Want als je dat vergeet, blijft die dan geld eraf halen? Nou, volgens mij wel. Ik denk dat die kilometer tellen is niet zo belangrijk meer Want je krijgt toch een begrenzer op jou. Uiteindelijk krijg je gewoon de meter van je, van je banknummer. banknummer dat dus je denkt van, oh, ik kan nog zoveel kilometer rijden. Oh, ik kan beter Met niet gaan. Met <laughs> ja, dit geld op mijn bank. Ja, dat geld langzaam leeg. Zit, zit minister hier hierachter dan toch. Want die wil de alle kaag. transacties boven de 1000 euro. Die moeten geregistreerd worden. Dus ja, dan krijg je ja. ook haar zin. Ja, de Kaagschaaf gaan ja. ik altijd weer. Big Brother is wat? Ja, ja, boven de 1000. <laughs> ik vind het dan alweer meevallen. Dat uh, zijn ik wil je wil je niet kinderen. Ik wil niet dat ze inderdaad al mijn boodschappen gaan analyseren en zo. Dat, vind, dat zou ik ook ja. heel vervelend ja. vinden. Ja. Ja? Ja. Hey, we... Jongens, hebben jullie trouwens meegekregen vanmorgen dat uh, Jumbo en Max verstappen uit elkaar gaan? Oh. Dat heb ik al gehoord. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik snap dus... het ook wel hoor. Hoezo? Want zij hebben, hebben meegezorgd uh, dat, dat Max groot is geworden. Dus ja. eigenlijk moet Max Jumbo nu gaan betalen. Omdat oh. zij hem altijd gesponsord hebben. Het oh. ah. ah. is net als dat je zo'n contract hebt als zanger. Zo'n burgcontract. Ja, ja op die meneer. <laughs> dat zo. Ook... Nou, ah, oh, okay. Jumbo nu? Ja, dat zou je nog best kunnen doen. Het volgende contract gaan we Moet die niet gewoon gecanceld worden, die gus? Privéjet, uh, hard rijden, allemaal niet verdedigd. Ja, die rijden. Maar heeft hij dan hard. Jumbo eigenlijk maakt... nog nodig? En hij maakt ook echt te veel kilometers. Ja, dat is een vraag. Nee, heeft de Jumbo nog nodig, is de vraag. Ja, nee, ja. nee ja, dat weet ik ook nee, niet. Die heeft nee, die niet meer nodig. Volgens mij komt het wel anders. Nee, nee anders gaat hij wel via dezelfde kent gaat hij boodschappen doen. Dan is natuurlijk de vraag, rekent hij af? Ja, ja af, nee. lekker. <laughs> Zeker. Nou goed, straks meer wetenswaardigheden en tijd even voor een klassieker in de show. Onder andere zakt ik nog de laatste plaat van The, The National en een oudje van Paul Bell. Maar eerst hier Stan Samaro, Black Go. Perro. Al jaren geleden, ik heb geen idee hoe de, de, de, de, deze plaat is volgens mij. Goed, zaten we hier net nog, de, net, nog mee, net te draaien, dat zou zo maar ja. dus, uh, de... Maar dit is een uh, nieuwe plaat, dus echt... Nee, nee, is is alweer oud. Volgens mij is hij al tien jaar oud of zo geloof ik. Oké. Okay. Ja, oh. ik weet niet hoe je nog door de selectie gekomen is. Dat, nee. uh, niet, hoe ik door de selectie gekomen uh, ben, dat is ook nog zo, omdat ik deze plaat niet Kom ken. je daar nou op? Zo oud. <laughs> Maar ik wil straks toch wel even noteren, want uh, ik, ja? ik ga er meer van uh, willen horen. Jazeker. Daar zijn we wel blij mee, ja. ja? <laughs> zeker. Goed, we kijken even de wereld in. En uh, vandaag een schrijfster Suzanne Smit. Hoog tijd dat de eerherstel eer komt voor slachtoffers van de heksenjacht. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, dat is echt een bericht voor jou eigenlijk. Ja, toch? zeker. Het dat in Zwitserland, Noorwegen en uh, Catalonië. hebben ze al slachtoffers van de heksenvervolging. Gerehabiliteerd. Ik wil en, excuses. Ja, deze, deze schrijfster Suzanne uh, Smit is er al jaren mee bezig. Al 23 jaar is ze mee bezig. Met deze verhalen. Het zijn ook wel die lekkere sappige verhalen. Hè, van die vrouw die worden mishandeld en in het water worden gegooid. Nou, kijk, ja. ze drijft niet. Nee, ze is geen heks. Ze verdrinkt wel. Oh, dat wel is een echte vrouw. Lateral damage. Ja, ze had het leuk om de lekkere sensatie over te doen. Maar het schijnt dat ze hier in Nederland om 20 plekken vanmiddag, mooi rond uur, 12 uur. Gaan ze de heksenvervolging herdenken? En dat is op zichzelf wel mooi. En uh, ja, het was uh, op plekken waar tussen de 15e en de 18e eeuw heksen zijn verbrand. Ja. Gaan ze daarbij stilstaan en witte bloemen neerleggen? En dat, dat is dus op zichzelf goed. wel mooi. Het, is wel, het was ook een middel Het was wel een rare tijd ook. Weet je wel. Als het de, de oogsten een beetje tegenviel. Oh, dat is dat ene wijf wat hier op de hoek woont. Die, die woont alleen. Ja, dat leven ermee. Dat wat kromloopt. En weet je waarom het dan kwam? Omdat dan mannen avances gemaakt hebben bij die dames. En dat niet kon konden verkopen dat die dames... zelfsupporting waren. Ja. Dat kan toch niet, een vrouw die zelfsupporting is... en die wil dan niet eens met mij seks hebben... of die wil niet met mij trouwen. Nee. Want die wil niet afhankelijk zijn van... nou, dan ben ik ook een enorme heks. Ja, zeker. Ja, ja maar het is gewoon zo. Maar uh, ja, ik ben stil Die uh, doet het niet, maar... Uh, ja, precies. Uh, ja, maar oh. dat is het gewoon, hè. Het is eigenlijk onderdrukking van de vrouw. En ik vind dus dat vrouwen ook eens een keer... excuses moeten krijgen voor alle narigheid die aangedaan is. Oh, dat noem ik... Ja, je hebt het, je hebt het vat opengemaakt, hoor. Ja, ik weet van het. Van over dat seks, en al die uh, slavernij en uh, trafficking. Vol, volgens de schrijfster uh, was ja. 85% slachtoffers... waren de vrouwen in het handboek uh, over uh, de heksenjagers... werden uh, werd vrouwen beschreven als leugenachtig, kwaadachtig, kwaadaardig... goedgeloven en onverzadigbaar geil. Ja. Pardon? Heb ik het thuis ook, hè? Nou, de hielder van vrije seks... Nou goed, dit ja. zijn echt weer fantasieën van mannen ook gewoon, hè? Ja. Dit is echt weer fantasieën van mannen. Nou, maar ik vind ook dat de kerk uh, buiten dus dan, uh, het, het kindermisbruik hier, of hier... ook zeker wel uh, een hele grote vinger in de pak gehad heeft. Oh, en, wij uh, dan, hebben nog een hele zeker... zware rugzak op ons rug. Die we nog helemaal leeg moeten pluizen met ja. allemaal dingen... Jaarlang jarenlang zijn we hier nog mee bezig. Ik denk het wel. Wacht nog maar even Word met vol. de toekomst. Wacht, ja, wacht nog maar even met de toekomst. Daar hebben we helemaal geen tijd voor. We moeten eerst nog heel veel dingen afwikkelen. Ja, ja, ja. En als er geen oudzeer is, dan gaan we het oudzeer maken. Ook helemaal geen punt. Marco, heb je nog iets om te relativeren? is ja jou hoor. <laughs> um, in Zuid-Korea heeft, uh, heeft een man een vliegtuigdeur uh, tijdens een vlucht uh, uh, geopend. Ge ja, ja. Oh. En? Nou, het is gewoon te bizar voor woorden. Maar het was wel tijdens de landing, hè? Ze waren nou ja, bijna op de het klopt, klopt, ja, de man werd na de landing opgepakt... maar is nu ook officieel aangehouden. Hoe nou, heet ja. die man ook weer in de jaren 60 Die heeft het ook gedaan. Echt? In begin jaren 70? Oh, er is zoveel over te doen. Prison Break is daar gedeeld op gebaseerd. Oh, als, man. Jij, als, jij goed, als jij nadenkt hierover... Ja? dan ga ik nog wat erover voorlezen. Oh, ja? uh, nou, dat is een, dus een Airbus geweest. En uh, de man van 33 uh, opende de deur. Hij zei dat hij dacht te stikken ook zei hij dat hij stress had omdat hij werkeloos was geworden. Maar ja, okay. twaalf passagiers raakten lichtgewond. Oh, licht, oh, ook nog echt lichtgewond geraakt dus ook. opent Open de deur, ja. Yeah? En twaalf passagiers trek je daarin mee. Nou, dat is misschien ook wel gebeurd omdat hij dan een beauty case voor een. <laughs> Toch een kop hebben gekregen, weet je wel? Die Ach, vallen dan, Het was een heks uh, die daar stond. Maar dat zie je altijd in die films. Zie je dus ook dat er gelijk al die, al die bagage deurtjes ja. En dat alles door die cabine vliegt, ja. weet je wel? Ben ja. je het er al? Uit? Dan ben je... welke nee. film -serie? Ja, ik weet het, een of andere gast die, heeft, die stapt in het vliegtuig, los uh, uh, losgeld. En uiteindelijk kreeg je dat geld. Toen die is hij uiteindelijk weer omhoog gegaan. Dat ja. geld moest in het vliegtuig komen. En uiteindelijk is hij uit een vliegend vliegtuig, is hij met een trap uit de achtersteven. En is hij naar beneden gesprongen met een parachute. Alleen, hij is nooit gevonden. En het oh. geld is uiteindelijk wel gevonden, een gedeelte oh. van, Maar het is altijd de vraag, wie was dat? Ja. En daar zijn zoveel documentaires over gemaakt. is best wel leuk, maar ja. Ja, leuk. je verzand er ook een beetje. Maar ik er is, is zelfs uh, op TikTok een filmpje. En die zegt, zo open je een vliegtuigdeur. Oh! Dat dus is hier, ja, nee. nou, van negen seconden. Ik zie hem toevallig. Als laat ik dat filmpje even <laughs> Misschien kijken. moet dat filmpje even eraf gehaald worden. Ja, misschien is wel een goed idee. Maar dat is dan weer censuur natuurlijk. Oh. Nou, je begrijpt wel, we zijn er nog niet helemaal uit hoe het allemaal aan moet worden gepakt. Alex Della Heer. Oh nee, de National is maar even. En die hebben een nieuwe plaat aan. Altijd opbeuren de muziek van de National. Tropic Morning News. The National. The first two pages ja, yes. of Frankenstein. Dus het uh, laatste album is uitgebracht hebben. Tropical Morning News. En Ze maken al heel wat jaartjes muziek. Het is altijd een beetje op hetzelfde. Dus zondagmorgen depressieve muziek. Maar goed, uiteindelijk vind ik het ook wel weer leuk. Leuk om te uh, horen, Ja, ieder geval. Ja, zonnig En we kijken nog even naar allerlei rare berichten die ja. ons uh, voorgeschoteld krijgen. Ja, we hadden het net over die pensioenen, hè. Maar het schijnt uh, dus echt zo te zijn. Dat, uh, als je langer doorwerkt voor je met pensioen gaat, dan ga je ook nog eens eerder dood. Hè? Dus dan kan je dubbel kort genieten van je pensioen. Dat is een verkeerde oh. baan, denk ik zelf hoor. Maar goed, uh, nog even doortrekken. Nog even, net even een betere maand, toe, een uitkering krijgen zeker dan. Dus als je eerder ja. met pensioen gaat, ga je eerder dood? Ja. Nee, nee, ga je. Nee, als je later met pensioen gaat oh, werken. maar. Later dan. Als je ook, uh, later met pensioen gaan. Ze hadden in Duitsland hadden ze een onderzoek gedaan. Ze, zei, ze konden laten zien dat mensen die langer werken korter leven. Degenen die niet met pensioen gaan, maar werken. Yeah? hebben ja. een 4,2% hoger risico om te overlijden. voor elk extra werk. Mm. Ja, jaar werk tussen de 60 en 69. Oh, shit. Dus dan heb ik al. Is het cumulatief? Want ik, ik word 62, dan heb ik al 8,4% meer maar wacht is. even, even duidelijkheid. Als je langer werkt, ga je, kan je eerder doodgaan. Heb je zoveel procent meer hoger risico om te overlijden nou. eerder? Stoppen okay. met werken. Dus voor elk jaar werk tussen de 60 en de 69. Oké. Okay. Oh, dat vind ik toch wel. Uh... Dat is wel bijzonder. Ik krijg altijd heel veel energie van mijn werk. Maar goed, die mensen ja, zitten in de stressfase nog. Als je boven tussen de 60 en de 69 zit, Dus uh, kom je nog nogal ook niet aan, joh. Nee, precies. Ja. Nee, dat is waar. Maar goed, ik, nou, ja, toch goed om te weten. Ja. Je, je moet goed in, goed in balans zijn. Nee. Dat is het mooiste Ja, nou, maar ik vind het wel angst aan jagen. Want vind ik vind nu gewoon op dit moment dat ik vind dat de weken... Dat van, uh, iedere keer zie ik jou en denk van nou, het is of wat gisteren was. Want het was die weken zo snel voorbij vliegen. Mm -hmm. Het lijkt alsof het, het echt steeds sneller gaat. Ja, ja dat is wel ja. iets... Ja, we hebben oude mensen meestal. Ja, en voor want kinderen is één jaar enorm lang. Maar de, je moet, dus het, de hoeveelheid van het jaar ten opzichte van de rest van je leven... Als je, als je twee bent, dan is dat tweede jaar heel lang. Maar als je 80 bent, is dat ene jaar maar 80 van je leven. Dat is 1%. Oeh, nu oh. ik Ander, in ieder geval in die cijfers. Anders 5%. Daar ga ik altijd tot uit. Zo is het gewoon. Dat is het is een beetje vroeg hoor. Ja. Oh, ja, ik zie het. Jullie. Uh, ja, dat, uh, verstijven dat, helemaal. Dat, daar kan ik helemaal niks meer met al die Ik <laughs> ja. nee, Het is gewoon vrij simpel: op een gegeven moment zit je een bepaalde structuur in. dan gaat het ja. heel hard. En ja. dan leef je heel snel en voordat ja. je weet. Oh, weer een week, weer een week, weer een week, weer een ja, week. Je moet ja. nieuwe dingen doen. Je moet eigenlijk iedere week naar een andere plaats gaan. Het idee precies. dat je heel lang leeft. Ja, nou, soms dan ben je wel verbaasd wat je op een dag allemaal gedaan hebt. Dat kan, ja. want dan doe je echt helemaal iets anders. Nou, ja. Ik dacht toevallig van de week zou het wat zijn... Als je, als je dus met pensioen gaat, dat je zegt van... nou, nu ga ik verhuizen en dan ga ik eens ergens anders wonen. Ja. ja. Maar Heeft je dat kan dat ook een gaan overwintrijven of uh, ja, frisse uh, fris ja, Het nou. verruimen van je horizon. Ja. Dat zou heel dat mooi is heel zijn. Mooi. Maar ja, dat kost ook weer zoveel tijd en dan ben je helemaal niet zo goed. En dan moet je nog leren. Nou goed, we gaan op naar het nieuws van de 9 uur naar de straks En Hou je maar vast, Er is veel. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9.